6 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Israël start offensief in Gazastrook met liquidatie Hamas-leider. Rutte belooft snel duidelijkheid over dagbesteding. En prins Bernard wil de 200 Nederlandse SS'ers executeren. <middels> Israël is een offensief begonnen tegen de top van Hamas in de Gazastrook. Dat is volgens het leger gedaan uit vergelding... voor de raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook. De eerste slachtoffer is Ahmed Jabari, de leider van de militaire vleugel van Hamas. Hij werd geliquideerd met een raketaanval op zijn auto. Na de aanval op Jabari waren er in de Gazastrook meer Israëlische bombardementen... wat leidde tot paniek onder de bevolking. Jabari stond al jaren bovenaan de dodenlijst van het Israëlische leger en was ook de leider van de al qassam brigades die verantwoordelijk worden gehouden voor de raketbeschietingen op Zuid-Israël. Israël zegt dat de liquidatie van Jabari het begin is van een bredere operatie. Zo wordt het sturen van grondtroepen niet uitgesloten. De reactie van de militaire vleugel van Hamas... is dat Israël met deze actie de poorten van de hel heeft geopend. Premier Rutte wil zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over de dagbesteding. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring... maakten veel partijen zich zorgen over de plannen... Het kabinet wil het recht op dagbesteding voor dementerende ouderen en gehandicapten afschaffen. Het wordt een voorziening die door de gemeente wordt uitgevoerd. De overheveling gaat gepaard met een bezuiniging. Er was in de Kamer vooral veel discussie over het jaar 2014. Het kabinet wil het nieuwe systeem in 2015 invoeren, maar 2014 is een overgangsjaar. Bestaande gevallen houden dat jaar het recht op dagbesteding, maar nieuwe gevallen komen er in principe niet voor in aanmerking. Een speelleider Roemer hekelde het voorstel en zei sarcastisch... dat mensen in 2014 dan maar niet dement moeten worden. Het kabinet gaat met de gemeenten overleggen... over de precieze invulling van de maatregel, zei Rutte. In het debat ging het ook over de situatie in Griekenland. Rutte kan niet garanderen dat Nederland... het aan Griekenland geleende geld terugkrijgt. Je loopt altijd risico's en bij Griekenland helemaal, zei hij. CDA en D66 zien in de uitspraken van Rutte een breuk met het verleden... maar die bestrijdt dat. Prins Bernhard heeft in september 1944 voorgesteld om zonder enige vorm van proces 200 Nederlandse SS'ers die door de Amerikanen gevangen waren genomen, dood te schieten. Dat meldt het tv-programma Eén Vandaag op basis van een dagboek van kolonel Doorman van de prinses Irene Brigade. Tijdens het onderzoek voor het vijfde deel van de Agent Orange stripboeken... waarin het leven van prins Bernard getekend is... stuiten de auteurs op een nieuwe bron die bevestigt wat al bekend was. Historicus Lou de Jong schreef in 1980 al... dat Bernard de Nederlandse SS'ers had willen laten executeren. In heel Europa wordt vandaag gedemonstreerd... tegen de Europese bezuinigingsmaatregelen. Vooral in Spanje gaat het er hard aan toe. In Madrid zijn demonstranten slaasgeraakt met de politie. Zeker twee mensen zijn opgepakt. In heel Spanje werden bij Schermutselingen 81 mensen gearresteerd... en raakten 34 mensen gewond. Ook in Italië gingen duizenden studenten en werknemers de straat op. In Rome raakten jongeren slaags met de politie. Ze bekogelden agenten met stenen. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In Portugal verliep de staking rustig. Ook het internationale treinverkeer wordt getroffen door de staking. In België wordt gestaakt in Wallonië. Bij de spoorwegen is 24 uur staking aan de gang... In Frankrijk hadden vakbonden op meer dan 100 plaatsen marsen georganiseerd, maar in het land werd niet gestaard. Voormalig Dutchbed-commandant Karamans wil dat het Openbaar Ministerie voor het einde van deze maand besluit over het strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Volgens een advocaat Knoops heeft Karamans lang genoeg gewacht. Nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica deden in juli 2010 aangifte tegen onder andere Karamans vanwege oorlogsmisdaden en genocide. De VN-eenheid van Karamans moest de moslim in Srebrenica beschermen. Na de inname door de Bosnisch-Servische troepen... werden duizenden moslimmannen vermoord. Volgens nabestaanden en familie van enkele slachtoffers... zijn de leidinggevenden van Dutchbed... verantwoordelijk voor de dood van hun familieleden. De Europese Commissie geeft het geld van de Nobelprijs voor de Vrede... aan projecten voor kinderen in oorlogsgebieden. Europa roept een stichting in het leven om het geld te verdelen... over organisaties die zich daarmee bezighouden. Het Noorse Nobelcomité kende op 12 oktober de vredesprijs toe aan de Europese Unie... voor de inspanningen voor vrede, democratie en mensenrechten in de afgelopen 60 jaar. De prijs wordt op 10 december in Oslo uitgereikt. Het weer vanavond klaart het steeds meer op en het koelt flink af. Minimumtemperatuur ligt net onder het vriespunt. Morgen is het mistig met in de middag kans op wat zon. Dan wordt het 4 tot 8 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 170 kilometer file is het een normale avondspits. De meeste file staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Qua bijzonderheden, want de A12 vliegt Den Haag... is een ongeluk gebeurd bij Gouda. Daar zijn twee rijstoken dicht. En er staat inmiddels 7 kilometer file vanaf Nieuwebrug. En ook op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Ridderkerk. En daar is de ook dicht, dat gaat 5 kilometer. Daar staat ook flink vast op de A20 richting Gouda. Tussen Knoopend Keterplein en Terbrechtseplein staat 10 kilometer. In het zuiden van het land op de A76 Heerlijn richting Geleen... Er staat bij Nut 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijs ook dicht. En op de N207 de weg Heeregom richting Al van der Rijn. Er staat door een ongeluk tussen Leimuiden en Al van der Rijn 6 kilometer. Er is wel goed nieuws, want daar zijn wel allerlei zoeken weer open. We zitten al in de 70ste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel. Dat kan wel eens duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur...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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Het is acht minuten over zes. Goedenavond. De Syrische regering noemt Europa hypocriet. Straks de staatssecretaris van die regering. De oplopende spanning tussen Israël en Gaza. Vanwege de liquidatie door Israël van een topmilitair van Hamas. Israël zegt dat dit nog maar de eerste vergelding is voor de toenemende raketaanvallen vanuit Gaza. Het geduld van Israël is op, zegt president Simon Pérez. The message is clear, no twilight. Make up your mind. You want peace, zal will be peace. If you want to kill, you will be zijn. Als jullie vrede willen, krijg je vrede. Als je oorlog wilt, dan zullen we dat vergelden. Al dus de Israëlische president. We praten daarover met de Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Soudi. Goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt als een oorlogsverklaring van Peres, maar ik denk dat de vraag eerder gerechtvaardigd is: is die oorlog eigenlijk nooit weg geweest? Nee, die oorlog is nooit weg geweest. Peres maakt uh, uiteraard in mijn ogen een grote fout. Als hij zegt: jullie willen vrede, dan krijg je vrede, je vrede heel veel Palestijnen willen. Uh, overigens denk ik ook uiteindelijk... Uh, ...de nodige Israëlische, die is er nooit geweest. Uh, Gaza is eigenlijk... Uh, ...de laatste jaren van de buitenwereld afgesloten. Uh, er komen goederen in. Er kunnen nauwelijks mensen in en uit. Uh, ja, het is een een, een... ...een wapenstilstand, kan je zeggen... ...op de beste momenten... ...en een uh, escalerend conflict op de, de slechte momenten. Ja, want hoe, hoe ernstig schat u nu... ...de situatie in de aanleiding van die liquidatie? Nou... De, de ontwikkelingen gaan heel snel, uh, zoals iedereen zou kunnen zien. Uh, maar de situatie lijkt zich echt in een uh, noodtempo naar, naar een grote escalatie te bewegen. Dus het is een hele uh, dreigende situatie. Uh, vandaag heeft... Uh... Kijk, er was al een aantal weken waar de spanningen. De spanningen zijn uh, feitelijk begonnen met een uh, beperkte actie van Israël... begin oktober van dit jaar. Op dat moment was het rustig, maar in oktober uh, is een actie uitgevoerd... in de Gazastrook waarbij een aantal mensen, uh, ook burgers, is gedood. Vanaf dat moment zie je het bekende patroon van uh, over en weer actiereactie... waarbij Israël steeds één stap verder gaat dan wat er tot dan toe is gebeurd... Uh, ...tot het moment van vandaag waarop Israël zegt... ...ja, wij zijn nu, uh, we richten ons op de top van Hamas... Uh, ...in feite de Palestijnse regering in de Gaza-strook... ...en ja, ook de, daar is vandaag ook de daad bij het woord gevoegd. Uh, als je ook ziet, de Israëlische rechtvaardiging van deze actie... ...is in algemene termen van, zegt: ja, dat was een top militaire leider van Hamas... ...verantwoordelijk voor van alles en nog wat... Uh, dus dit is niet meer een onmiddellijke reactie op wat er de laatste dagen zou zijn gebeurd. Dit is echt uh, ja, een, een strategische actie, een strategische liquidatie. Want als u zegt wat er de afgelopen dagen zou zijn gebeurd, hè, de BBC meldt dat er uh, sinds zaterdag meer dan 110 raketaanvallen vanuit Gaza ja. op het zuiden van Israël zijn uitgevoerd. Uh, ja. Ik bedoel, Hamas stopt er ook niet mee. Nee, maar ik gaf u dat al aan. Uh, dat, dat patroon, dat kennen we. Dat kun je gewoon feitelijk constateren. Het begint met een klein incident. Uh, als, je na, als, je, als je goed naar de feiten kijkt, dan is het begin van zo'n cyclus van geweld. Is uh, bijna altijd een Israëlische actie waarbij een paar mensen worden gedood... Of, of er wordt een bombardement uitgevoerd. En dan gaat het van kwaad tot erger, want dan reageren de Palestijnen met raketten. De Israëli's reageren daar dan uiteraard ook weer op. En dan is de beer los. En Hamas heerst uh, op, op de Gaza-strook. We hebben natuurlijk ook nog uh, Abbas, de, de Palestijnse uh, baas, president. Ja. Het officiële gezicht van de Palestijnen. Hoe, hoe staat die daar nou tegenover? Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij uh, hier uh, op wat voor manier dan ook gelukkig mee is. Uh, ik denk niemand aan de Palestijnse kant. Uh, kijk, zelf denk ik dat deze Israëlische escalatie... Uh, gericht is eigenlijk op het ondergraven van diplomatieke uh, initiatief van president Abbas in de Verenigde Naties. U weet de Palestijnen steven af op uh, uh, opwaardering van de status van, de Palestijnen, van Palestina in de VN uh, in de algemene vergadering. Ze willen het eind van deze maand doen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk ook lukken. En Israël heeft vandaag daar ook vrij, ja, je kunt zeggen, bijna hysterisch op gereageerd door te zeggen... Als dat gebeurt, als die politieke stap uh, plaatsvindt, dan schrappen we de akkoorden van Oslo. Alle vredesakkoorden zijn wat ons betreft van de baan. En we overwegen serieus om dan Abbas af te zetten. Dat is nogal wat. En als je dat dan koppelt aan wat er vandaag in de Gazastrook is gebeurd, ik en heel veel Palestijnen houden rekening met het feit, ja, er is, er is een verband tussen die escalatie aan Gazakant en het ondergraven, de wens tot ondergraven van Israël van het initiatief van Abbas. Dan ook nog overigens het punt dat in Israël in januari verkiezingen zijn. En ik denk dat je daar een beetje de, de mogelijke argumenten, de mogelijke motieven voor de regering van Netanyahu hebt om dit op dit moment te doen. Maar het is geen situatie die zomaar dan kan worden gestopt als je kijkt naar de reactie op de reactie op de reactie. Nou ja, dat is natuurlijk het probleem al eeuwenlang met oorlogen. En, en, en, maar zeker uh, deze mate weg naar die erkenning, die opwaardering van de Palestijnse situatie. Ja, kijk, oorlogen zijn altijd in die zin makkelijk tussen aanhalingstekens... om te starten en moeilijker om te beëindigen. Uh, ja, hoe dit gaat eindigen weet denk ik op dit moment niemand. Uiteindelijk, uh, er zal een staak tot vuur zijn. Ja. Overigens, uh, eerder vandaag, was een staak tot vuur tot stand gebracht... aan de Palestijnse kant door de Egyptische president Morsi. Dus de positie van Egypte in dit hele zich ontvouwende... Drama, kun je wel zeggen, is ook um, erg onduidelijk. En het feit dat Israël dit gedaan heeft... is in feite ook een klap in het gezicht van de Egyptische president. Nu trekt u het verhaal inderdaad heel breed, zoals dat jarenlang is gebeurd. In ieder geval is het een kwestie die uh, van uur tot uur wordt bekeken... door onze correspondent Jeruzalem. Uh, wij danken u in ieder geval voor deze duiding... de Palestijnse ja, de Nederlandse next. politicoloog. Radio Soedi, Goedenavond. Dag. Dan gaan we naar Den Haag. Want premier Rutte heeft nou zo'n acht uur in de Tweede Kamer gestaan... Uh, om de vragen te beantwoorden van de Tweede Kamer... over uh, de regeringsverklaringen, het regeerakkoord. Politiek verslaggever Michiel Beetveld. Michiel, hij is er inmiddels mee klaar, in ieder geval met de eerste termijn. Zullen we even kijken naar die dag? Hoe vind je dat Rutte het gedaan heeft? Nou, dan meteen maar over naar het uh, laatste nieuws. Want wie zijn oordeel al klaar heeft, is uh, Geert Wilders van de PVV. heeft zojuist laten weten een motie van wantrouwen in te dienen tegen dit kabinet Rutte 2. Uh, ja, het, ligt, het is ook het logische uh, vervolg van uh, de interventies uh, van morgen van Rutte. Pak uw biezen, riep hij tegen Mark Rutte. De chaos uh, is compleet. Hij is, kan het compleet niet vinden in de lijn die uh, het kabinet Rutte, dus de VVD en de Partij van de Arbeid, hebben uitgezet. En uh, zegt dus nog voordat het kabinet zijn werk goed en wel begonnen heeft, uh, ja, het vertrouwen in dit kabinet op. Dus zijn mening is klaar. Maar die die gaat hem toen niet halen? Nou nee, ik denk dat uh, Wilders in zijn eentje staat. Ja, het risico is dus dat hij zichzelf daarmee uh, meteen buitenspel zet. Uh, want uh, ja, voor de rest, als ik kijk naar hoe Rutte het vandaag gedaan heeft... hij uh, ziet toch kans om uh, dialoog met de Kamer op te bouwen. Er is natuurlijk veel ongerustheid over uh, ja, de reeksen maatregelen... die bij elkaar opgeteld 16 miljard aan bezuinigingen moeten gaan opleveren. Vinnige discussies over huurbeleid, de corporaties... onrust over forse bezuinigingen bij de AWBZ... de hypotheekrenteaftrek, de WW-duurwerkgelegenheid, de zorg, noem maar op. Ja, alarmerende verhalen en Rutte die verdedigt dat met veel feitenkennis en relativering. Het pakt allemaal niet zo ernstig uit als de oppositie voorspiegelt, is zijn mening een evenwichtig pakket. Nou ja, in ieder geval een opstelling die uh, ja, uitnodigt tot discussie. Hij is ook bereid extra informatie te leveren en ja, dat is dan toch iets waar oppositiepartijen wel weer gevoelig voor zijn. Hoe was die feitendiscussie discussie vandaag tussen parlement en Rutte over natuurlijk waar het om draait dat twee weken lang de koopkracht? Ja, het mooie is eigenlijk dat uh, die koopkrachtdiscussies vandaag nauwelijks zijn opgeleid. Heeft er ook een beetje mee te maken dat iedereen de buik er wel van vol heeft. En daar komt bij dat die hele koopkrachtdiscussie... van de afgelopen twee weken natuurlijk in hoge mate opportunisme is. Politiek opportunisme, want iedereen, iedere politicus... met enige realisme weet dat dit soort koopkrachtgaranties... waar wel om gevraagd is, niet te geven zijn. Uh, maar goed, um, ja, wat overblijft vandaag is natuurlijk... toch die inkomensherverdeling via de belasting. Het vervoeide woord voor de VVD nivellering. Ja, en daarin zie je dat Rutte zeer flegmatiek is... Hij betoogt nu ook dat liberalen wel snappen... dat je de rekening van de crisis niet eenzijdig kunt neerleggen... bij de minder draagkrachtigen. En in het licht van de bezuinigingen is dus nivellering... daar heb je dat woord weer ook vanuit liberaal oogpunt redelijk te noemen. Nou, dat was op zich uh, wel weer mooi om dat in de Kamer te horen zeggen. Michiel Breedveld was dat vanuit Den Haag. Opmerkelijk nieuws eerder vandaag uit Pakistan. Het land wil een paar Taliban-leiders vrij laten. Daar hoort u straks onze correspondent over. We krijgt de verkeersinformatie, John Sohoka. 150 kilometer file. De grootste knelpunt is de regio in Rotterdam. Daar staat de hele ruit vol bal van de zuidkant. Daar valt de drukte wel mee. Het heeft onder meer te maken met een ongeluk op de A16... richting Breda bij de Van Noordbrug. Daar is de rijstok dicht, en staat 6 kilometer. En op de A12 in de richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Gouda. Daar zijn twee rijstoken dicht. Er staat een lange file van 8 kilometer vanaf Nieuwebrug. In het A27 Utrecht richting Breda. Ongeluk bij kloppen sint Anderbos bij Breda. Daar staat 3 kilometer, daar is de linkerrijs ook dicht. En nog vertraging door een ongeluk op de N207. De weg Heelogom richting Al van der Rijn. Daar staat tussen celulijn en Al van der Rijn 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Europa is hypocriet met Frankrijk voorop. Dat zijn de woorden van de Syrische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... over de steun van Europa voor de oppositie. Sinds een paar dagen heeft die Syrische oppositie een nieuw overkoepelend bestuur. Het was een eis van het Westen in ruil voor meer financiële steun. Correspondent Sander van Hoorn in Damascus in gesprek met de staatssecretaris. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken is een oud diplomaat, onder andere bij de VN. Op het moment dat ik binnenkom, stel ik vast dat er wederom luide explosies klinken uit de buitenwijken van Damascus. Beschietingen door het Syrische leger van opstandelingen. We did not want this war. But you've got it. We want to stop this war today before tomorrow. But it won't. What we need to do is to sit together with all those. Wij wilden deze oorlog niet, zegt hij, maar die is naar ons toegekomen. De buitenlandse extremisten die zijn er begonnen... We moeten rond de tafel gaan zitten met alle mensen die een andere mening hebben. We moeten het hebben over de toekomst van Syrië en dan een referendum uitschrijven. Dan kunnen de Syriërs bepalen wat ze zelf willen. Dat is de enige manier. Maar, werp ik tegen, er is inmiddels zoveel bloed vergoten. Er is zoveel fysieke schade door uw regering. No, I mean the government is defending its people it's If you defending you drop a bomb, according it to the law. Look, look. According to the law and to the constitution de Syrian government is playing its expected role. De regering, zegt hij, die is alleen maar bezig de wet uit te voeren, namelijk het verdedigen van de burgers. Do you think uh, the Syrian army went to Aleppo I mean, and committed all these crimes? What they did first is they invaded the city, put the people under their control. Denk u dat wij naar Aleppo zijn toegekomen en daar misdaden hebben gepleegd? Nee, de opstandelingen drongen de stad binnen, hebben de mensen daar overmeesterd. En als je het niet met ze eens bent, dan doden ze je of zetten ze je huis in brand. En datzelfde dat proberen ze nu te doen in Damascus. En hetzelfde gebeurde toen ze. I mean, uh, trying to penetrate Damascus. Voor wie dit een surrealistisch gesprek vindt... bedenk dat er nog altijd heel veel Syriërs op die manier denken. Bijvoorbeeld in het centrum van Damascus. Ook daar hoor je de hele dag door die explosies. Ook daar hoor je de helikopters en de straaljagers overvliegen. En daar zeggen veel mensen dat het leger bezig is terroristen uit te schakelen. Het is wat je elke avond ziet op de Syrische staatstelevisie. Wat je daar bijvoorbeeld niet ziet, is die oppositie... die de handen ineengeslagen heeft... en een serieuze gesprekspartner zou kunnen zijn. Faisal Maktad, de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... die weet daar natuurlijk wel van. Die heeft de Syrische staatstelevisie niet nodig. Maar hij ziet er even zo goed niets in. They rejected any dialogue. They wanted only... I mean, they use of force to solve the problem in Syrië. Something which we do not accept. Well, they do want dialogue, but without the president. Uh, The president represents the Syrian people. They cannot impose their terms on, uh, us. Zij hebben de dialoog uitgesloten en op het moment dat ze zeggen dat ze willen praten als de president vertrokken is, wie zijn zij om hun wil op te leggen en dat wij in het Westen en in de Arabische wereld die oppositie steunen, daar heeft hij geen goed woord voor over. They are hypocrites. They are playing a policy of double standard. They are supporting terrorism and Al-Qaeda. They have to their Het zijn hypocrieten. Ze meten met twee maten. Ze steunen de terroristen en Al Qaeda. Zij moeten hun standpunten veranderen. En Frankrijk, dat suggereert dat de oppositie misschien bewapend gaat worden, krijgt de volgende kwalificatie. Look, France is playing a dirty role uh, and a foolish role. Frankrijk speelt een vuil spelletje en een dom spel. Uh, so they are part of the problem. They are not. Frankrijk is deel van het probleem, niet van de oplossing. En na weer een week in Syrië en een gesprek met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... kan ik alleen maar denken dat die oplossing verder weg lijkt dan ooit. Zegt Sander van Hoorn vanuit Damaskus. Pakistan gaat een aantal hoge Taliban-leiders vrij laten. Mannen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de oorlog in buurland Afghanistan. Dat is een vrij opmerkelijke stap en die wordt, nou te benen genomen, op aandring van Afghanistan zelf. Lucas Waagmeester, onze correspondent. Lucas, uh, ja, waarom zouden de Afghanen nou willen... dat, dat die hoge Taliban-leiders worden vrijgelaten? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Hè. Dat gebeurt op verzoek van de Afghaanse Vredesraad. Dat is een grote groep mannen die van president Karzai... de opdracht hebben gekregen om te onderzoeken... of er met de Taliban te praten is over vrede. Nou, het zou hier gaan inderdaad, om hele hoge taliban, hè? geen commandanten uit het veld... maar echt mannen als voormalig minister van het Taliban-regime, leden van de inlichtingendienst van de taliban. En zelfs de naam Mullah Abdul Ghani Baradar die valt... wordt vaak de tweede man van de Afghaanse taliban genoemd. Uh, ja, de gedachte is hier door die hoge taliban vrij te laten... die Baradar is dus echt een, echt een, een topstuk kun je zeggen scheppen we de juiste sfeer. Tonen we aan dat we het serieus menen met die vredesplannen. Ja, en dan kunnen gesprekken wellicht van de grond gaan komen. Maar dat is dan een enorm optimisme... omdat natuurlijk Afghanistan toch af en toe wel uh, anders in de praktijk eruit ziet. Want wat als die Taliban zich weer gewoon gaat mengen in de oorlog... in plaats van, wat wordt gehoopt, het stichten van vrede? Ja, nou, dat is absoluut het punt hè, op dit moment. Uh, dit is een enorme gok. Hè. Uh, als je het mij vraagt, is het zelfs een beetje een wanhoopsdaad, kun je wel zeggen... Want er worden hier zeer hoge en zeer invloedrijke taliban vrijgelaten. En er is absoluut geen garantie dat deze mannen ergens in de verte van plan zijn... mee te gaan doen aan vredesonderhandelingen. Maar ja, die vredesraad die moet wat. Hè? Ze hebben een slecht imago omdat ze weinig voor elkaar hebben gekregen tot nu toe. En dit is een poging om een doorbraak te forceren. Als die mislukt, dan zijn ze natuurlijk alleen maar verder van huis. Dit kan echt uitdraaien op een enorme blunder. Maar ja, de gedachte dat de taliban niet kunnen worden verslagen door tegen ze te vechten... Maar ze moeten worden verslagen door uiteindelijk vrede met ze te sluiten. Dat is wel een gedachte die heel erg leeft in Afghanistan. Dus die Vredesraad die heeft hier denk ik wel de dekking, de steun van heel veel Afghanen. Dat ja, is eigenlijk het enige voordeel aan de kant van de Vredesraad vandaag. Lucas Waagmeester was dat... Het Nederlands elftal speelt straks voor de derde keer in één jaar tegen Duitsland... op het Europees kampioenschap en vorig jaar in een oefenwedstrijd... wilde het vast niet meten, maar het was wel zo, verloor Oranje kansloos. Bas Tegeler, het is tijd voor revanche, vinden wij. Ja, dat vinden denk ik nog zes miljoen mensen. Is het drie, hè? Nou ja, vind ik ook, want ze doen daar nou wel een beetje alsof het gevoel van revanche niet zo speelt. Dat hoor ik van de vaart zeggen. Tegelijkertijd, ik heb ook wel internationals gesproken die wel het gevoel hadden dat er iets rechtgezet moest worden... Het speelt wel als je twee keer echt aan de kant bent gezet door een tegenstander, want dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Ja, dat doet wel pijn. En ook al is het nu een jonge ploeg bij Oranje en is het allemaal wat anders geworden, dan nog speelt dat. Ja, maar het is wel een gemankeerde interland, want wie zijn er allemaal niet bij? Ja, van beide kanten, hè? want bij Nel Zelf, dat doet natuurlijk tijden nog niet mee. Hij heeft van Persie zich afgemeld, uh, is Stekelenburger er niet, en Strootman niet, en Lens niet, en Narsing niet onder maar een paar te doen, maar ook aan de Duitse kant ontbreken nou, grote namen, uh, Kloosse en Gomez, twee spitsen, uh, Euziel, vormgever toch eigenlijk van de Duitse elftal is er niet bij, Schweinsteiger, belangrijke middenvelder niet, Boateng, belangrijke verdediger is er niet, uh, voor een deel zijn die natuurlijk wel echt geblesseerd, maar ik heb wel altijd de indruk dat als er een oeverwedstrijd op het programma staat, dat spelers nog iets eerder geneigd zijn om zich met kleine pijntjes af te melden, omdat dat gewoon simpelweg niet zo belangrijk is en Volgende week om wat te noemen de Champions League weer begint. Wat is dan nog de waarde van deze wedstrijd? Ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Want, kijk, de tegenstand vergoedt enigszins uh, het een en ander. Omdat je tegen Duitsland per definitie een wedstrijd speelt die erom gaat. Uh, en de prestige bij komt kijken. Maar voor het overige, ja, het is maar een oefenwedstrijd. Dus ik heb ooit geleerd dat je nooit te veel conclusies aan een oefenwedstrijd moet verbinden. Bas Ticheler, dankjewel. Veel plezier vanavond. Nederland ja. tegen Duitsland. En daarmee uh, is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor vanavond. Tim en ik wensen u een goede avond en gaan naar Joost Eertmans. Joost voor avondspits. Goedenavond Lucella en, en Tim. De 250ste avondspits mag ik presenteren vanavond. Dank je zeer. De vraag is, mogen rechters bijbanen hebben? Daar gaan we het over hebben. De dat die mijnheidszaak, weet je wel... die heeft de integriteit van rechters nogal in de schijnwerpers gezet. Het ene kamp zegt, ja, rechters moeten met beide benen in de samenleving staan. Het is goed dat ze bijbanen hebben. Het andere kamp zegt, nee, niet doen... Uh, je lokt belangenverstrellingen uit en moet je te alle tijden voorkomen. De rechter moet gewoon onafhankelijk zijn. staat ook in de wet. En ik hoor inderdaad bij die laatste groep... ik denk dat het gevaarlijk is, rechters met bijbanen. Uh, ik heb twee rechters in de show zometeen. Daar gaan we mee in discussie, hopelijk met u ook. Reageer in deze 250ste avondspits op 081121. Zoals altijd gratis te bereiken. 081121, doe ook mee via Twitter. Hashtag WNL, hashtag rechters...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 De PVV komt met een motie van wantrouwen tegen het nieuwe kabinet. PVV-leider Wilders gaat de motie zo meteen indienen in het debat over de regeringsverklaring. Vanavond wordt er over gestemd, maar het staat alvast dat de motie wordt verworpen. Wilders zei vanochtend al dat hij vindt dat Rutte er een puinhoop van heeft gemaakt. Bij een serie luchtaanvallen door het Israëlische leger is in de Gaza-strook een Hamas-leider gedood. Het is Ahmed al-Jabari, de leider van de militaire tak van Hamas. Israël zegt dat de bombardementen een vergelding zijn voor de raketbeschietingen door Hamas op het zuiden van Israël. Het leger zegt dat dit het begin is van een bredere operatie. Zo wordt het sturen van grondtroepen niet uitgesloten. Hamas zegt dat Israël met deze actie de poorten van de hel heeft geopend. En er zijn nieuwe aanwijzingen opgedoken dat prins Bernhard in september 1944... 200 Nederlandse SS'ers zonder vorm van proces wilde laten doodschieten. Dat meldt het televisieprogramma 1 Vandaag. Het programma baseert zich op een dagboek van kolonel Doorman van de prinses Irene-brigade. Historicus Lou de Jong schreef in 1980 al dat Bernard de Nederlandse SS'ers had willen laten executeren. Later zei de prins in een interview dat de opmerking niet serieus was bedoeld. Uit de nieuwe bron blijkt dat het Bernard wel degelijk ernst was. En dat was het nieuws. Het weer Het Marco Verhoef. In het noorden van het land komen nog wat uh, wolkenvelden voor. In de rest van het land duidelijk helder weer. Dat gaat wel veranderen, want omdat het helder is, koelt het snel af. En kan er ook nevel of mist gaan ontstaan vanavond en vooral vannacht. Het gaat vannacht 1 tot 3 graden vriezen in het binnenland. En dat in combinatie met de mist zou lokaal voor wat gladheid kunnen zorgen. Met name op een brug of viaduct, gewone wegen waar grond onder zit. Daar is het allemaal nog niet aan de orde. Dan eh, morgenochtend beginnen we soms grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. Op de meeste plaatsen gaat dat over in eh, tamelijk zonnig weer. Kan op een enkele plek niet uitsluiten dat de nevel en laaghangende bewolking hardnekkig is. En dat zou dan met name in het noorden en noordoosten van het land het geval moeten zijn. Weinig wind staat er, het wordt 8 graden. Vrijdag is de kans op nevel, mist en lage bewolking duidelijk groter. Wordt het maar 6 graden. En dat na een nacht waarin het nog vriest. Maar de dagen daarna gaan de temperaturen in de nacht omhoog. Overdag is de graad of 10 en zondag zouden we... Lichte regen kunnen vallen. En dit is de ANWB verkeersinformatie met in totaal, in totaal nog 120 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Dat komt vooral door ongelukken. Een paar opmerkelijke files nog op de ring. Amsterdam is het nog vrij druk, de A10. Tussen Oslo en Amsterdam Business Park 8 kilometer. De Amsterdam Business Park is een auto stilgevallen, blokkeert uit de rechte rijstrook. En op de A12 richting Den Haag is een on ernstig ongeluk gebeurd bij Gouda. Daar zijn twee rijstoken dicht en daar staat inmiddels 12 kilometer file vanaf Woerden. En de rijstoken blijven volgens Rijkswaterstaat tot een uurtje of zeven dicht. En op de A16 richting Rotterdam bij Van Brienhoedbrug 6 kilometer. Op de andere rijbaan is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienhoedbrug. Ook daar staat inmiddels 6 kilometer en daar is de rechte rijstok dicht. Daar staat flink vast op de A20 in beide richtingen voor knopen ter en in het zuiden van het land toch een opvallende viel op de A58... Tilburg richting Breda. Daar staat door een ongeluk tussen Knoop te de en de Goorle 4 kilometer. Bij Goorle zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Rechters moeten geen bijbanen meer hebben... Dit is Avondspits, de echte opinie op Radio 1. Bereid en opgediend door WNL. Wel WNL, 0800 1121. Goedenavond, welkom bij deze 250ste Avondspits. Onafhankelijke rechtspraak is een essentiële voorwaarde voor een eerlijke rechtspraak. Elke schijn van partijdigheid, elke vorm van belangenverstrengeling moet de rechter zien te vermijden. Integriteit is heilig, lijkt mij. Er zijn dan ook gedragscodes, protocollen en leidraden te over. Maar hoe scherp je ook codeert, de vraag blijft, is een rechter met bijbanen niet altijd kwetsbaar. Een verband tussen je verdachte en je nevenfunctie kan ieder moment opdoemen. En dat wil je niet. Rechters moeten geen bijbanen meer hebben. Wel WNO. 0800 1121. Goedenavond, welkom bij dit, uh, deze mooie 250ste avondspits. Uh, zegt u nou, Joost, wat loop je nou druk te maken? Je schiet door. Ze moeten juist uit die ivoren toren komen, de rechters. Dan moet je zeker ook reageren, 0800 1121... of via hashtag WNL, hashtag rechters. Eh, voor de duidelijkheid, rechters en raadsheren... hebben gemiddeld twee tot drie nevenfuncties. En de populairste opdrachtgevers voor bijklussende rechters... dat zijn onder meer uitgeveren... Kluwerf Universiteiten en Juridische Cursusinstituten. Blijkt allemaal uit een onderzoek van de voorskant. De grootste klussers onder de rechters, dat zijn de leden van de Hoge Raad... zijn klussen met vijf nevenfuncties per persoon het meeste bij. En dat alles, terwijl er een eis van onpartijdigheid... ...in het, verdrag, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens uit 1950 staat... ...namelijk dat je dus als rechter volledig en altijd onpartijdig en onafhankelijk moet zijn. Mijn, uh, mijn uh, keuze is duidelijk. Ik vind dat rechters moeten stoppen met bijbanen. Laat uw geluid maar horen in deze avond spits. De eerste beller is Perry de Ruud uit Goor. Goedenavond. Ja, ik ben het de en ik ben het met de stelling eens... Maar ik wil het uitbreiden, ook bestuurders in de vorm van wethouders... moeten geen bijbaantjes krijgen, want hm. uh, u hebt ons ook geconfronteerd... met uw mening over uh, wie uh, moet, moet zorgen voor uitgeproduceerde asielzoekers. U staat dan ook niet boven de partijen. Ik vind ook ja. dat wethouders uh, in de, uh, niet een functie moeten hebben... om uh, nationaal uh, die mening zo kun, te kunnen beïnvloeden... als meneer Eertman uh, regelmatig voor de, voor de radio doet. Nou, mag ik u daar tegen dat ik geen enkel item zal pakken... wat zich bevindt in mijn uh, gemeente. ...namelijk kapel aan de nee, nee maar, nee maar. U uh, nee. bent een, een nationaal figuur geworden daardoor... ...en u hebt dus invloed via de radio... ...op onder andere de standpunt over uitgeprocesueerde uh, uh, asielzoekers. Dus ik bent bestuurder... Uh, wethouder, en die, en die uh, verkondigt uh, daar een politieke mening over. Ik, ja. en dat vind ik niet bij elkaar passen. Nou, ik dat mag, het u, einde, mag dus u ook zeggen. En avond, mag u maar zeggen. ik vind ook dat het uitgebreid moet worden ja. naar bestuurders uh, die uh, uh, wethouder zijn, of gedeputeerden zijn, ja. of, of commissarissen uh, commissaris van de koningin Weg, en de, ja. de Oké, okay, dan gaan we terug naar de rechters. Uh, daar bent u het volledig mee eens? Stoppen met ja, bij maar vergeet uw eigen positie nee. niet, hè? Het is helder, meneer eruit. Zeer zeer goed. Ja, eh, Doet u doe wat mee? Dankjewel. Nou, ik vraag me af of ik daar nou direct iets mee moet doen. Thijs Glas zegt Eertmans tegen. Een rechter kan zich niet bevoegd verklaren als sprake is van belangenverstrengeling. Op Twitter komt Peter Huigen. Die zegt Eertmans laten rechters, maar een paar uur per week met Jan met de pet meewerken. Dat is pas midden in de maatschappij. Hashtag WNL. Wijnand zegt uh, eens anders. Eens anders krijgen rechters alle schijn van belangenverstrengeling tegen zich. Dat moeten ze niet willen. Doet u maar. Mee. rechters moeten geen bijbaan hebben, zeg ik hier vanavond. Uh, we gaan zo twee rechters in de show uh, betrekken. En dat zijn uh, onder andere uh, Henny Sackers, hij is lid van de Raad van Rechtspraak. En ook Jasper van den Belt, en hij is vicepresident van de Bredaza-rechtbank. Benieuwd hoe zij er tegenaan kijken, hun eigen beroepsgroep. Uh, we gaan ondertussen naar veel bellers die, die bij ons binnenkomen. Ricardo Anan uit Rotterdam. Ja, goedenavond, Joost. Ik ben het eigenlijk een keer wel met jou eens. Ik heb zelf nog aan den lijf ondervonden... hoe, uh, hoe het werk hier bij de rechtbanken. Bij de rechtbank Breda, namelijk bij het kantonrechtelijk... Uh, bij de kantonrechter had ik een uh, kennelijk on, uh, onredelijk ontslag uh, uh, ingesteld. Uh, met een eis van twee ton. Ja. Ik werd uh, door een hele vage manier... Uh, werd ik uh, door de rechter uh, het bos ingestuurd. Hij had gezegd dat de zaak uh, wordt doorgehaald. En dat het dan op een later tijdstip... ...voor beide partijen nog een keer op de rol gezet kan worden. En toen heb ik een klacht ingediend... ...en dan bleek dat ik dus eerst uh, door de griffier heb gezegd... ...ja, het is een administratieve uh, doorhaling... ...dus je kan het altijd op de uh, rol zetten. Nee. Nu ik een advocaat heb ingeschakeld... bleek dat de doorhaling niet mogelijk is. Nee. Ik dien een bezwaar in bij het bestuur. Ik krijg een brief, ja, u bent valselijk voorgelegd... Uh, ...met een uh, flut excuses, zeg maar... En daar heb ik eerst de kous afgedaan. Twee ton door mijn neus Ricardo, Ricardo, even terug naar de bijbaan. Waar, waar zie jij de, de bijbaan opdoen in, de, in jouw verhaal? Uh, het, het, het lijkt mij dat deze meneer een, een bijbaan heeft bij een soort commissaris van bestuur voor, die, voor, die, voor het bedrijf waar het om ging. Juist, zo zie je dat. Ricardo, dankjewel. Want we gaan niet in alle kaarsen te diep, want dan lopen de discussies uh, mis. Uh, het is een veronderstelling in ieder geval die je daar, die je daar neerzet. 081121, John van Garderen zegt mij op Twitter. Alle mensen hebben belangen. Dan zouden rechters ook niet meer met mensen om moeten gaan. Lijkt me nogal een opgave. Peter Verbrugge, hashtag WNL. In geen enkel register zie je een compleet overzicht... welke rechter een commissarisfunctie heeft bij welk bedrijf. Dat is een beetje het punt van Ricardo. Tom Luiten hashtag WNL. Rechters horen geen bijbaan te hebben. Mochten ze toch tijd over hebben... dan kunnen ze genoeg vrijwilligerswerk doen in den zorg. Um, Johan Edo uit Paavondrecht, welkom bij Avondspits. Goedenavond, uh, alvast gefeliciteerd met je uitzending. Dank je wel. En in de tweede plaats ben ik het volledig eens met je, met je stelling. En ik vind rechters die een bijbaantje hebben, ze verdienen dus heel veel geld met hun eerste baan. En dan worden, uh, zij die dat hebben, moeten dus gewoon dat opgeven, worden verplicht gesteld. En ze worden, worden aangeslagen voor inkomstenbelasting voor 90%. Wat zijn dus belastingontduikers in die zin? Want uh, nee. je, je hoort niemand die, die, die te veel het geld verdient of veel je betaalt is, nee. maar gewoon het dus 40-50 procent. Ja. Deze kerels moeten, die hebben een baan voor het leven en ze hebben dus een, uh, ze worden ja. nooit werkloos. Tenminste als ze wat doen, ze moeten gewoon worden aangeslagen voor 90 procent van inheven inkomsten. Kijk, nou dan, een, dan houden we mee, wel op? Jowalendo, ja, nee, helder. Ze zij zijn gewoon baanspikkers. Ja. Ja, precies. En jezelf wil ze, je wil ze hard aanslaan en daarmee het beleid ontmoedigen. Nou, Alles draait, denk ik, om integriteit van de rechtelijke macht. Hoe krijgen we dat uh, weer als eerste naar, naar boven in, in die zin? Uh, Henny Sakkers, goedenavond. Uh, meneer Sakkers, u bent hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En sinds 1995 ook rechter-plaatsvervanger en nog eens lid van de Raad voor de Rechtspraak. Uh, meneer Sakkers, goedenavond. Goedenavond, Joost. Welkom. Uh, ja, laat ik ook Henny zeggen. Henny, laten we eerst kijken. Je bent rechter-plaatsvervanger. Wat is dat? Ja, een rechterplaatsvervanger is iemand die. Dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde figuur als waar we het net over hadden. Ja. Dat is een, uh, iemand die uh, het rechterlijk ambt eigenlijk als een, als een erebaan uitoefent. Een, een honoraire functie. En dat uh, bestaat al heel lang in Nederland. En dat is deel om te zorgen dat de kwaliteit van de rechtspraak door buitenstaanders, door relatieve buitenstaanders, verbeterd wordt. Ja. Uh, uh, dat is een, overigens een, een, een baan die niet bezoldigd is. Hè, daar krijg je geen, geen, geen, geen, geen, geen, geen uh, salaris over. Vandaar dat het een, een honoraire. Functie is. Ja, maar dan, dus, dan heb je dus een rechter als bijbaan in feite. Je hebt een in baan, feite is het een omgekeerde situatie. Ja, omgekeerde situatie. een hoogleraar met een rechtelijke bijbaan. Precies. Ga ik, ga ik je drie vragen stellen. Een kort antwoord van jou alsjeblieft. Ja of nee. Eén Mag een rechter tegelijk ook Eerste Kamerlid zijn? Nee, vind ik een, een, een, een, een niet goede nevenfunctie. Oké. Okay. Mag een rechter tegelijk ook ambtenaar zijn? Een rechter is ambtenaar, een, nee. uh, in de zin van een uh, rechtelijk ambtenaar. Dus die, die valt onder de, uh, zeg maar de ambtenarenregels. Ja, ik bedoel het natuurlijk als bijbaan, dat je dus werkzaam op het departement bent en tegelijkertijd re rechter plaatsvervanger. Nee, dat vind ik een voorbeeld van een uh, nevenfunctie die uh, niet, uh, niet geoorloofd mag zijn. Oké, okay, de derde. Kunnen bijbanen een gevaar zijn voor de integriteit van rechter? Absoluut. Het voorbeeld van Ricardo, een van de bellers uh, zojuist, uh, geeft dat aan. Vandaar dat het ook heel goed is dat uh, er beperkingen gesteld worden... aan de neeffuncties van rechters. Naast het feit dat ik voor absolute transparantie ben. Want een rechter of een kantonrechter die tevens commissaris is... in een zaak die, die hij Joost, dat kan absoluut nee, niet. Nee, maar wat, die vraag die ik je net stelde, hein, dat is op, op alle fronten nog steeds mogelijk. Je zegt op alle vragen eigenlijk dat is gevaarlijk maar het is mogelijk. Ja, de wetgever heeft ook ingegrepen Joost, per 1 januari treedt er een wetswijziging van de wet op de rechtspositie rechtkantenaren in werking. Die alle rechters, de, de honoraire rechters, de fulltime rechters, verplicht om niet alleen opgave te doen, want dat is al langer, maar er komt nu ook een controle door het gerechtsbestuur. En het gerechtsbestuur kan straks zeggen van nee. Die nevenbaan die gaat eruit. Of je stopt als rechtelijk ambtenaar. Even korter de bocht, hè, want okay. het is ingewikkelder. Belangrijk, denk ik. belangrijk, Maar goed, het, het WODC heeft volgens mij ook uit het onderzoeksbureau vaststelt, er is altijd verstrengeling mogelijk. Is het niet beter om de te zeggen... stop met bijbanen, gewoon niet meer doen? Ik ben niet voor een absoluut verbod op bijbanen... omdat ik denk dat een aantal bijbanen kunnen bijdragen... aan de kwaliteit van de rechter. Je gaf net even bij het intro op het item een voorbeeld uit de Volkskrant... Uh, heel veel rechters hebben als bijbaan het, het, het docent. Of ze zijn bij Kluwer in dienst omdat ze daar uh, tijdschriftenartikelen uh, ja. uh, bekijken in redactieraden. Dus uh, juridisch werk doen. En dat vind ik van een hele andere orde dan Jawel. een rechter die politicus is of tegelijkertijd Jawel. commissaris of, is. Of burgemeester, die hebben we ook gehad, rechter en burgemeester tegelijk. Maar henny, nou is er ineens een student die, die bij jou voor, de, voor het hekje staat als rechter, die, die jij lesgeeft. Wat vind je ervan? Nou, ik heb in dat interview in, in de Volkskrant gezegd... dit soort dingen moet een rechter in de genen zitten. Je moet het helemaal niet laten aankomen op het moment... Maar dat, dat weet het jij niet. Staan. Dat kun je niet weten, volgens mij. ofwel? Of zie je Ja, zo... natuurlijk wel. Je hebt je zaak bestudeerd. Uh, je hebt je dossier bestudeerd. Je weet exact waar het over gaat. En dan moet je ruim van tevoren ja. en ja. tegen je collega's zeggen... deze zaak kan ik absoluut niet doen, want hier komt mijn integriteit... in de verste verte in gevaar. En oh. dan moeten alle lampen al op rood gaan. Professor Zakkers, Henny Zakkers, dank je wel voor bijdrage... in Avondspits, hoogleraar, sanctierecht en tegelijkertijd rechter... En is niet met een absoluut verbod eens op bijbanen. U kunt nog steeds reageren tot 7 uur 0800 1121. De rechters moeten stoppen met bijbanen. Chris Chris Maagd uit Amsterdam, goedenavond. Goedenavond. Um, ik ben het ook uh, niet met je eens. Sorry. Nee, of uh, uh, geen dezelfde reden als uh, wat, wat, uh, wat uh, de meneer uh, ja, voor mij heel duidelijk uitlegde. Ja. Uh, ik vind het uh, bijvoorbeeld heel belangrijk dat de rechters, je zei het zelf al in je voorwoord... Um, veel op universiteiten werken. Ja, dat is gewoon het hele principe van het uh, academisch onderwijs. Dat, ja. uh, dat, dat, dat moet zo blijven. Het, het kan niet zo zijn dat een, uh, een rechter iemand is... die um, de universiteit doet, die uh, rechten studeert... en vervolgens rechtbank inschuift... en daar nooit van zijn leven maar uitkomt. Nee. niet, als je bekijkt dat... Kijk, uh, bij strafzaken is het natuurlijk wel een beetje link... Hè, als een rechter heel veel banen heeft... en dat hij dan inderdaad iemand tegen kan komen... Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Die die kent, maar dat is maar een fractie van wat er in de rechtbank in Nederland. Natuurlijk nee, maar gebeurt. dat klinkt goed. Alleen, Chris, er zijn een hoop mensen die bij mij op Twitter zeggen: van ja, waar halen ze de tijd vandaan? Een rechter is fulltimer als rechter. Dan moet, hij, dan moet hij zijn aandacht daarop richten en niet op de bijbaan. Ja, maar denk jij, hoeveel mensen in Nederland hebben er geen bijbanen? Jij werkt ook meer dan 40 uur per week, dat weet ik zeker. Ja. Uh, dat doe ik ook. Dat doen heel veel mensen. Hmm. Dus dat, ja, op zich moet dat geen probleem zijn. Anders okay. moet je dus elk commissariaat in Nederland, moet je dan. Uh, uh, gaan, uh, nou, gaan nou, niet voor iedereen. Een rechter is natuurlijk wel even een onpartijdig en onafhankelijk instituut. Dat is toch iets anders dan een politieke functie als een wethouder? Of, of weet ik waar we het over hebben? Nou, Een wethouder is natuurlijk een ander verhaal, want dat is meestal een deeltijdfunctie in Nederland. Nee. Bij, bij, de, bij de gemiddelde gemeente, ja. dat weet jij ook. Ja. Maar juist voor een rechter, ik denk dat het heel erg goed is. Uh, zeker aangezien de rechter dus... Ja, ja. Minste, de meeste rechters in Nederland uh, doen niet hun meeste tijd af met strafzaken, maar met dingen conflicten tussen ja, ik, burgers. Nou, dat is toch alleen maar heel erg goed. Maar je weet hoe de grote de deze, druk is op het recht, rechtswezen. Dat, dat, dat, dat leidt volgens mij nog van altijd tot, tot, tot vertragingen. Je, je zou eerder willen dat rechters meer zaken doen dan minder. Hè? Ja, dat begrijp ik. Maar is het niet goed als we bijvoorbeeld... Uh, je praat, ik heb het dus even niet over strafzaken... maar bijvoorbeeld twee bedrijven die onderling een conflict hebben... Ja, ja. Lijkt het mij heel erg goed als een rechter een verstand heeft van het bedrijfsleven. En dat hij daar dus een, ja, een beetje weet hoe ja, het allemaal werkt. Dat, dat ja, is absoluut aan, de andere aan, kant. Aan, aan, ja, Chris. Uiteraard moet je kijken of ze niet met, niet met elkaar te maken hebben. Met die bedrijven. Maar uh, ja, ik denk dat het gewoon heel zinnig is. Dankjewel, Chris Maagd. Is het niet met me eens? De rechters moeten stoppen met bijbanen, beweer ik. 081121. Sem van de pol. Uh, hashtag WNL. Volgens mij gaat het om het juiste midden. Rechters hebben zijn, maatschappelijke, zijn maatschappelijk betrokken. En, hebben, en maken openbaar waar ze betrokken zijn. Ja, die openbaarheid, dat is het goede nieuws van vanavond, zei professor Sakkers zojuist. Die komt er wel, dat alle mensen alle partijen zien waar rechters hun bijbanen hebben. Multlu Erschelk zegt mij, rechters dragen bij aan goed en kwalitatief onderwijs. En Johan van der Zee zegt op Twitter, als er al belangenverstrengeling ontstaat, valt dat wel op. Alleen, dit moet wel openbaar zijn. Zo meteen naar de vicepresident uh, van de rechtbank in Breda. Voor de recht, kunnen we eerst nog eens even naar, naar uw bellers toe Niels Van Eck uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Niels. Ja. Ik ben het niet met jouw stelling eens. Nou, verklaar je. Nou, ik vind het wel heel goed. Als jij als rechter, een uh, strafrechter, alleen maar strafzaken doet... dan krijg je ook een bepaalde visie op de wereld dat er alleen maar slechte mensen voor je staan. Dat er alleen maar slechte mensen bestaan. Hm. En door niet alleen maar daar te zitten zie je dat ook nog goede mensen staan. Nou, dat vind ik wel heel kort op de bocht. Daar hou ik op zich van. Maar je, ze kijken toch ook wel eens tv? Of ze zitten wel eens op de bank bij een vrouw? Dat is toch niet dat die mensen een soort robots zijn... die, die geen krant meer lezen? Uh, nee, maar ik denk dat het gewoon goed is om het ook wat lijven te ervaren. En dan, ja. Ja, zodat ze dat extra erbij kunnen doen. En ja, het moet wel uh, bekend zijn wat ze doen en waar ze doen. Dat moet gewoon ja. uh, bij de rechtbank liggen. Ik, bedoel, uh, echt, ja. ik denk dat we heel veel mensen... hebben ook meer dan één baan. Jij ook. Uh, ik heb gelukkig niet dat ik het publiek hoef te maken, want het zijn allemaal private functies. Ja, ja. Maar ja, gewoon bekend. en Ja, ik bedoel... Uh... Oké. Okay. Zorg dat je bijbaan niet snijdt bij je werk. En dat moet de rechter ook doen. Precies, dat, dat, dat op is op, absoluut Niels de andere, kant, de andere kant van de medaille waar ik natuurlijk ook gevoel voor heb. Want tunnelvisie en ivoren torens, daar willen we ook van af. Uh, maar goed, de, de belangrijke we zien het in meerdere zaken opdoemen. Uh, daarom nu naar Jasper van den Belt. Hij is vicepresident zoals aangekondigd van de Breda's rechtbank. Goedenavond uh, Jasper van den Belt. Goedenavond uh, meneer van den Belt. Heeft u wel eens tegenover een bekende gestaan in de rechtszaal? Uh, nou, niet, niet op die manier, want dat voorkomen we. Want er is geregeld, dat we, als we echt bekenden tegenkomen... dat we daar geen zaak van behandelen. Dus u doet het niet. Bent u het dan... Uh, nee. de, bent u mee, mee eens als mensen zeggen... Ja, waar rook is, is vuur. Bijbanen zijn gevaarlijk voor rechters... want het zal toch een keer kunnen, zoals ook Ricardo zei op de, op de radio... Hè, bij ons, van, daar, is, daar, daar lopen dingen door elkaar. Bent u het daarmee eens? Ja, nou, uh, dat gevaar moet voorkomen worden natuurlijk... maar ik ben het heel graag eens met de laatste luisteraar... die ik zojuist heb gehoord... Uh, ...dat het juist uh, van belang is om te voorkomen dat rechters niet voor geval toren zitten... ...en dat het juist goed is om een stukje maatschappelijke betrokkenheid uh, te tonen... ...door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, zodat je weet wat er in de maatschappij gebeurt. En ja. dan kan je blik verruimen... Ja, als je weer zaken in de zittingzaal behandelt. Maar nog niet zo lang geleden, toen was ik er zelf een beetje mee bezig, toen zag ik dat er dus rechters zijn die, die lid van het parlement zijn, bijvoorbeeld senator. Ja. Uh, ze zitten in het onderwijs, dat is veel, dat klopt. Uh, in, in de, uh, op de universiteiten, maar ook als burgemeester ja. of, of als ambtenaar op een departement. Dan zitten ze hun eigen beleid te toetsen wat ze zelf aan het maken zijn. Dat is toch een vreemde, ja. vreemde vorm. Ja, nou, laat ik zo zeggen, wat ik ook hoor, wat heel belangrijk is, dat de openbaarheid is. Hè. Er is nu ook geregeld dat rechters bij we het zo mogen noemen, ook moeten, moeten opgeven. En die wordt ook in een register vastgelegd dat iedereen kan raadplegen via rechtspraak.nl. Dus ik denk dat het navolgbaar is wat alle rechters, zeg maar, buiten hun werk doen. Maar ik ben het eens dat belangstelling voorkomen moet worden. Ik denk, actief politicus zijn in het parlement. Ik denk dat ze dat niet echt makkelijk verhoudt. Nee. rechter zijn. Dus. Dat gebeurt dus ook niet. Meneer Dietrich is ook gestopt als rechter toen hij de politiek inging bijvoorbeeld. Ja, en meneer, meneer Wolson. Zeker, zeker. Maar goed, in de Senaat ja. heb je natuurlijk ook zo'n part-time functie als senator. Dan ja. doen ze het er wel ja. bij. Nou wordt het vanaf 1 januari beslist lastiger denk ik voor die rechters... ...want ze wordt, hem wordt ook echt ontraden door een toetsingsbegrijp commissie... ...die gaat zeggen, doe het niet. Ja. Nou ja, dat is ook nu wat we hebben. We hebben al een, een, een, in de rechtspraak een, een, een, een, zeg maar een leidraad voor nevenfuncties, om het even netjes te zeggen, al sinds 2009. Daar staan deze zaken ook in. De ondergrens is onafhankelijkheid, integriteit. Dat vindt men in Nederland belangrijk. Dat vinden de rechters ook belangrijk, want dan kan de rechtelijke macht goed functioneren. Dus je moet steeds kijken wat wel en wat niet kan. Daar zijn rechters ook op getraind. Ja. Maar dat is wel heel erg belangrijk om te zien. En onder die voorwaarden. Uh, kan het wel interessant zijn om een stukje maatschappelijke betrokkenheid te creëren ja. om inderdaad tunnelvisie hiervoor te horen, ja. ja. om dat te voorkomen. Nou ja, veel mensen die ook bellen die zien dat punt van er moet ergens een soort een midden zijn. Waar zit voor ja. u de grens? Kunt u dat duiden? Waar, waar ligt die grens? Wanneer het wel of niet kan nou. een bijbaan? Ja, nou, dat, dat zit bijvoorbeeld in, in dit soort zaken, wat voorbeelden noemen. Ik ben zelf eh, een aantal jaar geleden voorzitter van een sportvereniging geweest. Nou, waarvan zeg ik dat moet op zichzelf kunnen, maatschappelijk nuttig. Hè. Je kunt ook nog wat juridische kennis inbrengen bij beleidsstukken in zo'n vereniging. Maar op het moment dat er een procedure komt tegen die vereniging... Ja, dan ga ik die natuurlijk niet doen op een rechtbank. En nee. sterker nog, als die vereniging in mijn rechtsgebied zit... dan gaat die procedure naar echt aan een andere rechtbank toe. Ja, dus maar het kan wel, maar zodra de situatie van belangenverstrenging zich ja. voor kan doen... moet je onmiddellijk middelmaatregelen nemen. Maar dan zijn we helemaal afhankelijk van de integriteit van Jasper van der Belt. He, dat u ziet dat dat niet kan. Want er zijn ook rechters, en we gaan maar geen namen noemen... die zeggen, nee, dat kan best. Ja. He? Ja, zeker. Nou, ik denk dat dan, als dat zo is, dat echt een grote minderheid, u kunt ervan mij aannemen dat dat er wel in als ik het zo mag zeggen, in stand zit bij rechters, hmm. uh, dat over nagedacht wordt. Het wordt in opleidingen van rechters gedaan, integriteit, onpartijdigheid. Ja. en een broek protocol voor ontwikkeld waar we ons aan hebben te houden en ook het gesprek in rechtbanken en rechtshoven. Het gaat heel vaak over integriteit, De workshops die bijna jaarlijks terugkomen... Okay. worden we eigenlijk met het thema door de wasstraat gehaald. Nou, dat is zeer belangrijk dat het een groot topic is bij de rechtelijke macht. Dank u zeer Jasper van den Belt, vice-president van de Breda's rechtbank. U doet nog mee met Avondspits. Ik zeg, rechters moeten stoppen met bijbanen. 0811 21 strafrecht voor dummies, Twitter hashtag rechters. Rechters kunnen prima zelf bepalen waar zij nevenwerkzaamheden willen verrichten. Daar hebben ze geen raadgevers voor nodig. Jan van den Water zegt, Eerdmans pro-deo bijbanen moet kunnen... En John Civalric zegt Eermans gefeliciteerd met de 250ste avondspits. Rechters verdienen genoeg om de zweem van lange verstrengeling te voorkomen. Geen bijbanen dus. En daarnaast als de rechterlijke macht zo overbelast is, hoe kun je dan nog tijd en energie hebben voor bijbanen? We zijn bij de bellers weer aanbeland. Vind ik leuk. Meneer Steven de Roodhuizen uit Eindhoven, welkom. Welkom, ja, goedenavond Joost. Ook gefeliciteerd met je 250ste uitzending. Bedankt. Ja, ik, ik zou zeggen, het hoeft niet verboden te worden... maar ik zou, ik zou een hele andere invalshoek kiezen. Uh, en dan denk ik aan een verhaal van een wethouder in uh, Punnik, die er al lang niet meer is. Maar die stuurde elk geschenk bijvoorbeeld uh, retourafzender... ongeacht dat het was een flesje wijn of een leuke handzichtkaart... maakt niet mm. uit. De schijn van belangenverstrengeling om, uh, om die te voorkomen. Ja, ja. Ik zou ook gewoon zeggen, als je, nou, als je nou toch rechter bent... en je bent zo'n belangrijk persoon uh, met, met zo'n onafhankelijk... en onpartijdig instituut, zorg dan gewoon... ...dat je die schijn niet eens kunt wekken. Dus zorg gewoon zelf dat je die bijbanen niet neemt. Nee. Zodat je integriteit mooi bovenaan blijft staan... ...en zodat er geen enkele... Nee, maar dan... Eh, hoe dat, ...ja, geen enkele onverenigbaarheid van functie... Prima, maar dan, dan ben je het eigenlijk met me eens. Ja, maar ik zou bijna zeggen... Ik, ik, snap, jou, ik snap jou, hoor. Ik bedoel, eh, je, moet, je moet bijna tegenwoordig alles verplichten. Maar ik zou bijna zeggen... Ja. ...mensen die, die deze functie ambiëren... ...en ook een openbare functie zoals wethouder... ...die zouden eigenlijk gewoon... ...met uw boerenverstand om het zomaar plat te zeggen, moeten denken. Ja, de fulltime daar he? hebben we het dan over, hoop ik. Ja, Steven? ik, ik doe nee, ik doe dit gewoon niet, da Dank je wel, Steven Roodhuizen. Dan naar Mark Westerdorp uit Heemstede. Onze, is dat onze huisadvocaat of niet? Mark, ja, hallo, jij, jij zeker? Ja, jij, ik hoor je. inderdaad uh, ook gefeliciteerd. Dank je wel. Leuk dat je bel. Nou, het, het, het is al een beetje uh, besproken. Kijk, commissaris bij de FOMAR zijn, dat is misschien wat minder handig. Hè, als, je, als je zaak daarover gaat, maar wat uh, een, een docentschap uh, bij Kluwer, opleidingen geven. Ik volg nu zelf specialisatiecursus strafrecht. Heel veel rechters, ook van de Hoge Raad, komen ons uh, uitleg geven. En heel fijn is ook dat je dan van rechters hoort, hoe kijken die bijvoorbeeld naar advocaten? Daar leer je nog eens van. Heb je echt rechters voor nodig. Ja. Maar... En uh, commissie van toezicht voor het gevangeniswezen kan ook prima... Uh, tekst en commentaar, wetboeken redigeren, ook uitstekend. Dus moet, maar, Mark, maar, maar, dan zou je dus bepaalde ja? gebieden moeten afschermen voor rechters. Vandaar ja, ga je maar, gewoon maar, niet. Maar, maar, maar, maar, maar dat zou best uh, kunnen. Aan de andere kant, uh, hè, dan, dan, als je bijvoorbeeld, je kunt ook je buren krijgen of oude collega's. Ik heb zelf bij de rechtbank gewerkt. En dan zou het zo kunnen dat ik zitting heb met iemand met wie ik gewerkt heb. Die passen daar wel voor op. Uh, als het familie is, dan doen ze het ook niet. Rechters. Ze kunnen daar zelf prima over nadenken. Maar ze moeten hmm. het wel doen. Dus zelfs als je erbij wanen is... eruit kooit, dan hou je altijd nog een risico. Maar Mark, je snapt dat mensen zeggen dat het een slager met zijn eigen vlees enzovoorts. Dat, dat, dat, dat, dat, ja, niet, dat, dat laat was... je op je. Maar goed, Mark. Ja, over... ja, ik, ik moet ik, gaan stoppen. Ja, ja. Eén ding, eh, als, we, als we echt de spartuin willen werken en tijd vinden voor andere dingen... hebben ze prima de tijd om andere dingen te doen. Okay. Dus echt niet dat het overlast is. Mark, dankjewel. Mark Westerdorp sluit af deze avondspits. U heeft geluisterd naar 250 stuks was een bare genoegen. Uh, Koos van de Volk uh, Twitter nog. U kunt het allemaal lezen op twitter.com. Uh, uh, straks gaat hier Kunststof verder met Petra Possel met... Zij heeft te gast uh, documentairemaker Leo de Boer. En morgenochtend vanaf 7 uur weer vandaag de dag gepresenteerd door Leonie Braak. Bij haar in de show zit de sportjournalist Valentijn Dries over Nederland-Duitsland... en strafrechtadvocaat Mark Turlings over het hoge beroep in de Amsterdamse Zedenzaak. Morgenochtend vanaf 7 uur dus op Nederland 1. En morgenavond weer een brandschone nieuwe avondspits. Ook hier op Radio 1. Heel fijne avond en wat mij betreft namens iedereen... dank voor het luisteren, bedankt voor het twitteren en tot morgen. Dan kom je tot... Twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Zometeen Agnes Jongerius. Vier maanden geleden legde ze het voorzitterschap van de FNV neer. Dat afscheid doet pijn. Van mijn 51 jaar heb ik bijna 25 jaar bij de FNV gewerkt. Het is de helft van mijn leven. Wat vindt Agnes Jongerius van het nieuwe regeerakkoord? En heeft ze eigenlijk al een nieuwe baan? Twee dingen. Zometeen. Tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws...